Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Minister Blodde informatie over financiering van moskeeën vanuit conservatieve golfstaten openbaar gemaakt. Hij deed dat op verzoek van de Kamer nadat Nieuwzuur en NRC hadden onthuld dat zeker dertig islamitische organisaties geld hadden gevraagd of gekregen uit Kuwait en Saudi-Arabië. Financiering vanuit de conservatieve golfstaten is omstreden. Gevreesd wordt dat daarmee hun fundamentalistische variant van de islam naar Nederlandse gebedshuizen wordt geëxporteerd. De regering van Hongarije wil een wet invoeren die het helpen van asielzoekers strafbaar maakt. Morgen stemt het parlement erover. Het wordt dan in Hongarije verboden voor hulpverleners om migranten te informeren over de asielprocedure of te helpen door bijvoorbeeld voedsel of kleding te verstrekken. Bij de 180 slachthuizen in Nederland is geen sprake van grootschalige misstanden. Wel zijn er soms ernstige incidenten geweest waarvoor boetes zijn gegeven, zegt de Voedsel- en Warenautoriteit. In ruim twee jaar zijn er 48 boetes uitgedeeld, onder meer voor misstanden bij het aanvoeren en doden van dieren, meldt RTL Nieuws. Eén slachthuis dat later failliet ging, kreeg 11 boetes. Vorig jaar kwamen schokkende beelden naar buiten van misstanden bij Belgische slachthuizen. De NVVA noemt de situatie in België niet te vergelijken met Nederland. Premier Rutte maakt zich zorgen over de situatie aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Er is veel kritiek op de behandeling van migrantenkinderen die aan de grens worden gescheiden van hun ouders. De regeringspartijen ChristenUnie en D66 willen dat het kabinet de Amerikaanse ambassadeur op het matje roept... Rutte zei dat het kabinet over de kwestie met de Amerikanen in contact staat. Op 2 juli bezoekt hij president Trump. Het weer droog met wolkenvelden, ook vannacht veel wolken, minimaal rond 15 graden. Morgen geleidelijk overal wat zon. Temperatuur van 20 tot 23 graden aan zee en lokaal 28 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Verses of the Northern Knights, dat is het album waar we dit uur mee openen. En het nummer heet uh, Progenions of the Great Apocalypse, met het Oslo Radio Symphony Orkest en Groot Gemeend Koor. Uh, dit nummer en met name de orkestrale partij werd oorspronkelijk geschreven voor keyboard door uh, niemand minder dan Moesties... En uh, dit is uh, later dan uitgevoerd, in 2017 kwam het album uit, is uitgevoerd door dit grote orkest. En mijn persoonlijke mening is dat uh, de man die dit gecomponeerd heeft, uh, 300 jaar eerder had moeten leven. Want dan had hij zich waarschijnlijk onder de grote mogen scharen. Zo, genoeg mening, gespuit. We gaan naar Slayer, Seasons in the Abyss. Headbang. De echte kenners hebben zich misschien even achter de oren gekrabbeld eh, en hebben gedacht, hé, hey, dat introotje komt me bekend voor. En dat kan kloppen, want het is het, exact hetzelfde introotje als van het nummer Black Sabbath, van inderdaad Black Sabbath. Maar goed, beter goed gejat dan slecht verzonnen. En het blijft natuurlijk een geweldig nummer, Seasons in the Abyss. Uh, we gaan er nu twee achter elkaar doen. En de eerste is Korn met Twisted Transistor. En daarna Sonata Artica met Full Moon. Heel veel luisterplezier. En uh, niet vergeten te headbang, Kom controleren. Veel plezier. Yeah Transistor. is eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd voor deze band, althans wat ons betreft. Uh, afkomstig uit Beverwijk, Death Metal, Funeral Horn van het album Phantasm is hier, The Tall Man. The funeral is about to begin. en de volgende is weer ons thema band van vandaag, Dimo Borgir. Uh, het album Stormblast was een van de laatste die. Uh, in de Noorse taal werd uitgebracht. De albums die daarna volgden, en dat praten we over 1996. Uh, alles wat daarna kwam uh, bevatte meer Engelse teksten, omdat voor de fans uh, de Noorse teksten over het algemeen niet echt goed te volgen waren. Ik zei het al, het album Stormblast, en in dit geval de remastered version uit 2005. En van dat album gaan we luisteren naar Alt-Luce, haar zwinend heen. En dat betekent in het Engels zoiets als: All Light has faded. Dimu Bargier. We gaan heel snel door, anders kan ik nooit alles laten horen wat ik jullie graag wil laten horen vandaag. De volgende is uh, Nightwish met uh, de classic, mag ik wel zeggen, Nemo. Uh, en aansluitend kun je luisteren naar Disturbed van het album The Sickness. Down with the sickness. Nightwish and Disturbed. Enjoy. Ik had het eerder al beloofd en uh, we gaan van Dimu Borgir van het nieuwe album een nummer draaien. En dat heet Interdimensional Summit. <tied> Album van Dimu Borgir, Ionian. De meningen zijn er nogal verdeeld over, maar persoonlijk vind ik het echt geweldig. Wat ik er uh, tot dusver van gehoord heb en voor de liefhebbers van de wat meer pompeuze en wat meer symfonische uh, black metal, is het echt een aanrader. Het is echt geweldig. Even iets heel anders. We gaan naar Trivium luisteren. The Sin and the Sentence. I heard the passing bells calling out my name I knew I'd never see another day I couldn't swim against the tides of blame I knew there was no other way You better practice Tijdslicht als je het naar je zin hebt en zeker als je naar leuke muziek en lekkere muziek en goede muziek aan het luisteren bent. We gaan het eindigen met waar we mee begonnen zijn. Ik bedank iedereen voor het luisteren en graag tot de volgende. En uh, stay al. Hier is Dimmelborg hier, de Sacrilegious Scorn.